7 uur in Montserré met het NMS-journaal. In reactorgebouw nummer 2 van de Japanse kerncentrale Fukushima... staat een hoeveelheid water dat uiterst radioactief is. Deskundigen denken dat het 10 miljoen keer hoger is dan normaal. Gekeken wordt hoe dit zeer besmette water kan worden afgevoerd. Dat heeft de beheerder van de centrale bekendgemaakt. Vannacht was al bekend geworden... dat ook de straling in het zeewater bij Fukushima verder is toegenomen. Die is nu ruim 1800 keer zo hoog als het is toegestaan.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 De brand wil aan het gebouw gecontroleerd uitbranden en houdt omliggende gebouwen nat. In Theater Carré in Amsterdam wordt vanmorgen de Boekenweek afgesloten met een grande finale. De gastheer is Kader Abdolla, die dit jaar het Boekenweekgeschenk schreef.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 Eo. Dit is de zondag, het anker. Ja, goedemorgen dames en heren. Fijn dat u luistert naar dit is de zondag. Het programma waarin we iedere zondag praten met een inspirerende gast. En vanmorgen is dat theatermaker en acteur Bright O. Richards. Hij is maker van een bijzondere voorstelling die volgende week te zien is. Maar Bright is er op dit moment nog even niet, want hij zit vast in een soort Bermuda driehoek rondom Hilversum van afzettingen en omleidingen. Hij kan elk moment binnenkomen. Maar uh, om even een indruk te geven van het toneelstuk wat hij heeft gemaakt, waarin hij ook zijn persoonlijke vluchtverhaal heeft verweven. Gaan wij luisteren naar een fragment. De rebellenleider komt aanrijden de straat op. Hij heeft de uniform van de vermoorde president aan en laat zich rijden right in, in zijn auto. Hij stopt en hij zegt ik heb de president vermoord. Ja, ik heb de president aan al zijn mannen vermoord. Denk jullie dat ik dat zou kunnen doen zonder de stoorn van God? Ik zeg jullie één ding. What is for mine, and as God for y'all is, can niemand take in y'all's I stopped in the auto. Ja, dat was Bright O. Richards en ik zie hem gelukkig binnenlopen. Uh, ik geef hem even de gelegenheid om rustig te gaan zitten. Maar dit is een fragment geweest uit het toneelstuk wat hij, uh, wat hij heeft gemaakt. En hij voert dat op in synagoges, in moskeeën en in kerken. Nou, waarom hij dat doet, dat gaan we straks aan hem vragen. Maar tot die tijd luisteren wij even naar een stukje muziek.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 change the world and you're gonna change the world Ooh. to me you are heaven's finest invention West, West was dat met uh, To Me, een hele fijne plaat die we ook nog wel eens in de nacht op een draaien. Uh, daar kwam de inspiratie vandaan. Inmiddels is het bij mij aangeschoven, Bright O'Richards. En Bright is uh, gelukkig binnengekomen en ik hoor net dat het ook een beetje een verdrietige reden was waarom, uh, waarom jij wat later was vanochtend. Want jij speelt in een toneelstuk en is het nou een van je medespelers die is overleden, vertelde hij daar. Uh, nee, die toneelstuk, als hij heeft mijn vaders huis is uh, gebaseerd op, geïnspireerd op drie levensverhalen. Ja. Yeah. En die drie mensen leven nog. Yeah. Uh, nou ja. Nou de ene ben ik, de tweede is een andere, in, in, een goede vriend, Maurice uh, Jaliba. Ja. Hij is yeah. moslim. En, uh, en hij werkte toen voor een andere rebellenleider die um, ook veel moslims aan het vermoorden waren, maar doordat werk te doen, kon hij ook het leven van veel moslims rijden. En de derde is Rob Worms, die is gebaseerd op een levenswijze van Rob Worms... van de liberale Joodse gemeenschap in Amsterdam. En Rob Worms is eh, vrijdag door een aardinvaart overleden. Oh, wat verdrietig. Ja, hij is 67 jaar, hij was heel jong. Ja. En vandaag is de begrafenis. Oké, okay, dus jij had niet alleen een interview voor te bereiden... maar ook een nou ja, emotionele bijeenkomst later op de middag. Ja. Ja, nou, wat vervelend, joh. Ik ben wel extra blij dat je, dat je bij ons bent. Sowieso omdat je een heel bijzonder verhaal hebt. Um, ja, waar moeten we beginnen bij dat verhaal? Wat ik opvallend vind aan jou, en dat zei ik ook net uh, uh, bij het vorige uur... even jou aankondigde, toen wist ik nog allemaal niet van, het, uh, van de droeve gedachte die je ook hebt vandaag, is dat jij uh, heel erg beroemd bent geweest in Liberia. Echt een ster. En uh, later naar Nederland bent gekomen, je, je bent gevlucht. Maar hoe beroemd was jij in Liberia? Als jij over straat liep, wat gebeurde er dan? Dan ontstaat er file, dan kan ik niet meer op straat lopen. Want dan lopen de kinderen, jongere, oudere mensen, en dan gaan ze rondom mij staan. En dan kan je niet meer één stap verder zetten. Dus. En, en waarom was jij waar, waarom was jij zo beroemd? Uh, door dat programma, door het programma dat ik deed, uh, Johnny Just Come. Was, je, je moet zo zien. We hebben alleen maar één televisiezender in Liberia. Ja. Als je op prime time wordt uitgezonden, er worden door het hele land gekeken. En And Johnny is, Just Come, wat voor een serie was dat? Het was een comedy serie die probeerde die uh, interethnische verschillen tussen de bevolking te dichten of een brug te slaan tussen die interethnische verschillen. En, het was op een komische manier neergezet. Yeah. En daardoor spraken heel veel mensen aan. Dat is ontzettend populair. Yeah. En nu ben jij in Nederland. En nu ben jij eigenlijk weer met een soort gelijk thema bezig. Yeah. Uh, in het toneelstuk As I left My Father's House. We hebben daar een, een, een fragment van klaarstaan. En dat wil ik graag even horen. Haar vriend komt plotseling in de hoeken. Hij heeft een eke 47 in zijn hand. Stop! Ik ga je doodmaken. Jij bent een rebel. Alsjeblieft, dood mij niet. Ik ben geen rebel. Hij stopte mij met zijn wapen. Ik val op de grond. Ik voel niks. Een ongewone stilte neemt het leven en over. Ik heb ergens gehoord dat als je six-week van de rebellen gaat staan, dat ze jou heel makkelijk kunnen doodschieten. Maar ga je heel dik bijstaan, dan doden ze jou niet. Omdat ze bang zijn dat de kogels zich kunnen keren en hen raken. Ze willen niet dat je bloed hen raakt. Ik ga heel dik bij hem staan en ik smeek om mijn leven. En hij duwt mij weg. Hoe lang we deze dode dans gedaan hebben, weet ik niet. Plotseling komt uit het niets een man die ik nog nooit gezien heb. En die ik misschien de rest van mijn leven niet zou zien. Wat is hier aan de hand? Ik probeer heilend uit te leggen. En hij zegt, ik ken jou. Laat hem alsjeblieft gaan. Wie is de man? Waarom mag ik leven? Waarom mag ik verder? Ja, dit is een uh, stukje tekst van jou uit het uh, toneelstuk SLF My Father's House... wat uh, een vluchtverhaal vertelt. Ja. Toen ik dit hoorde, ging bij mij echt de rilling over de rug. Want het is heel intens dat je dichtbij iemand gaat staan... zodat hij je niet doodschiet. Ja. Is dit iets wat jij zelf hebt meegemaakt? Ja, dit is, dit is, mijn, dit is dit... echt jouw verhaal. Ja, dit is zo gebeurd. En wat... Uh, ja, dat, dat gaat ineens... van een seconde, dat het meteen in je hoofd komt... ...dat als je, als je dik bij gaat staan... ...dat ze je, je niet makkelijk kunnen doorschieten en om dat. Um, nou ja, zij zelf ook geloven... ...dat als je bloed raakt... ...dat zij dan makkelijk kunnen doodgaan... ...en dat, dat de kogels ook zich kan keren aan ...en via raken en nou ja... ...ik weet niet hoe ik... ...waarom ik dat geloofde en zo naar handelde... ...maar het belangrijkste vind ik... ...dat, dat de maan plotseling kwam. Ja, en, ik ken de man niet. Ik heb hem nooit gekend. Dus als ik dat aan mijn Joodse vrienden vertel... dan zeggen ze dat Elias is Elias die zo is verschenen. Ja. En, uh, maar goed, zo zijn er diverse verhalen over, over die, wie die man is. Uh, en als ik dat tegen mijn moeder zeg... dan zegt ik dat het Jezus is, dat zo is verschenen. En dus zo zijn er diverse verhalen over wie die man is. Maar in ieder geval, die was er wel. Die was er wel, die is tussen gesprongen eigenlijk... Ja. Of tenminste, hij zegt, ermee gaan bemoeien. Ja. En jij bent daardoor aan de dood ontsnapt. Want je dacht echt dat je anders... Nee, maar het was, dat moment was het klaar. Dat moment was het klaar. En het is heel gek, want ook mijn... Um, mijn, mijn moeder droomde precies over datzelfde moment. En ik heb haar niet verteld van dit is gebeurd. En ik ontmoette, toen ik haar weer ontmoette, vertelde ze mij precies hoe dat gebeurde. Dat zij ook smiddags sliep. En ze viel plotseling in slaap. En ik kreeg een droom. En ze zag dat ik. Nou ja, ik was helemaal oud gekleed. En ze zag zelf de kleur van de onderbroek in een soort ficheur of zo. En toen, in haar slaap, ging ze proberen door alles dat stop te zetten. bidend dat stop te zetten. En toen werd ze wakker. En toen zei ze: van, Ja, mijn zoon gaat niet dood. Het gaat niet door, hij gaat het halen. Dus en dat is heel. Nou ja, het is iets heel unieks. Dat, yeah. dat soms zo'n band kan bestaan. En yeah. dat er zoveel so mensen wel pleiten. Dat je waardevol bent voor veel mensen. En dat omdat je waardevol bent voor veel mensen. Dat die het belangrijk vinden dat je in het leven blijft. Ja, want je stelt. Het is een ontzettend intens uh, verhaal alleen om te vertellen. Ja. En daarnaast stel jij direct in het stuk ook een, een hele diepe vraag: Waarom mag ik blijven leven? Waarom mag ik verder? Ja. Heb jij een begin van een antwoord op die vraag? Nee, nee ik, heb, ik, heb, ik heb geen antwoord op die vraag. En je, je stelt hem mezelf nog wel regelmatig? Soms wel, soms wel. Maar dat, is, dat, dat geeft mij ook een beetje. Ja, dan heb ik een gevoel dat ik misschien ook iets te doen heb <laughs> in het leven. En. Uh, ja, je kan soms omdat je in het Westen woont, kan je soms het leven zo gewoon makkelijk uh, nemen. Dat is ook zo, omdat ineens is alles anders. En dan ga je ook druk maken over van alles wat je niet hoeft druk te maken. Maar ja, soms sta je stil bij die vraag van waarom ik, waarom mag ik verder? En dan is dit het moment ook waar je aan terugdenkt. Amen. Onder andere, ik heb heel vaak in mijn leven voor de dood gestaan. Maar elke keer als ik geconfronteerd word met de dood... dan eh, en zoals nu ook vrijdag geworden, ik vond Rob Worms... dan is het gewoon... dan sta je stil. Sta je stil. Ja, omdat de dood zo ver leeft van onze huidige maatschappij... de dood is zo verwijderd van... ons dagelijkse leven. En toen ik in Afrika was, lag het heel anders. Maar eh, dat het af en toe de kracht en de macht van de dood word ik mee geconfronteerd. Maar zoals jij het nu vertelt, vertel je volgens mij twee, bijna twee verschillende dingen. Want als ik zeg dat ik met de dood word geconfronteerd... dan is er iemand in mijn omgeving overleden... of is er iemand in mijn omgeving dodelijk ziek. Ja. Maar jij leefde dus elke dag met de angst dat je doodgeschoten kon worden. Ja, ja ik leefde met de angst. Maar tegelijkertijd, ook, um, tegelijkertijd ook was het gewoon ook dat ik... Probeerde elke dag te overleven. Het is toch grappig, want je, eigenlijk als je leeft tussen de doden, of tussen, en je weet dat je elke moment vermoord kan worden, um, leef je heel anders. Je zweeft, je zweeft. Je, um, je probeert je niet te focussen op de dood. Je probeert je niet te focussen. Je, je eigenlijk, je zweeft, je loopt, je. Je, je ziet die doden op de grond liggen en het lijkt alsof je bovenom loopt. Dus dat is een heel raar gewaarwording, maar zo is het. En, en betekent dat dat je onverschillig wordt? Nee, het is niet dat je onversch onverschillig wordt, dat is het niet. Het is alleen, jij ontstijgt je lichaam. Je ontstijgt je lichaam. Je lichaam is weliswaar daar, maar je geest is niet daar. Maar je geest is ook niet ergens anders... Je geest is ook niet ergens anders, maar je geest en je lichaam... Ze staan los van elkaar op dat moment. Uh, dus je, je lichaam wandelt weliswaar tussen naar die plekken waar ze jou kunnen doodmaken... maar je geest niet. Nee. Ik probeer dit te begrijpen, maar het is voor mij zo'n ontzettend andere situatie. Maar uh, jij leefde in Iberia, uh, in de tijd van een burgeroorlog. Uh, hoe, uh, waarom... waarom? wilden mensen jou doodmaken? Uh, nou ja, om diverse redenen. Om diverse redenen. Omdat, ja... Pff. Ik heb gewerkt voor de overheid. Ik, heb, ik zit in zo'n televisieprogramma. Heel veel vrienden van mij die voor de televisie werken. Of voor de radio. Het is gewoon ook een winst. Als, als, als je wordt gepakt. Als van nou tegenwoordig werk jij voor dieren bij de groep. Dan kan je ook... Ja, dan zijn er is iedereen wel een groep, ineens een goede partij. Ja. En, je maar, werd heen en weer geslingerd in een conflict. Mensen wilden je aan mens, je kant hebben. Mensen wilden je aan de kant hebben. Maar goed, omdat ik een acteur was, had ik een beetje mazo. En ik speelde zo'n controversiële comedy. Dus, nou ja, dus iedereen lachte daarom. Eh, dus ja. dan ben je niet echt, dan ben je niet werkelijk. En dat heeft mij een tijdje gered. dat mensen daardoor in gingen prikken. en zeg ik nee, nee, nee, je moet een kant kiezen. Ja, en toen werd je echt de grond te heet onder de voeten. Wat was het moment, was dit verhaal wat je net vertelde? Dat was een van de momenten. Ja, dat was een van de momenten. Dus er waren meer momenten. Er waren meer momenten. Je wordt daarmee elke dag geconfronteerd. Het is gewoon iets die je meeleeft. Je leeft mee met het feit dat je de volgende vijf minuten doodgemaakt kan worden. Ja. Dus dat leef je mee. Maar je moet ook naar buiten gaan. En elke keer als je naar buiten gaat... dan heb je... Ah, die checkpoints. Hè. Het is net als ik red je naartoe langs. Je hebt ah, de hekken waar je moet spreken. Maar je moet voorstellen... dat zijn de hekken die je ontmoet. Maar in die hekken staan heel veel... dode lijken. Er staan veel... Dus het, soms worden die hekken gedaan... met alleen maar ingewanden van mensen. Ze die... Met botten van mensen maken ze een afzetting? Ja, botten ingewanden. En dan gebruiken ze... Uh, dat... Dat kan ze bij elkaar binden om die afzetting te maken. En, ja, en je ziet soms het broed nog van trokkenleer. En daar kom je, daar moet je langs. Heb je uiteindelijk zelf die beslissing genomen? Of waren het mensen in je omgeving die je zeiden dat je weg moest? Uh, mijn zus, uh, Ja, ik, ik wilde eigenlijk niet weg. Omdat als je in een oorlog liep, dan denk je, voor, het is zo afgelopen. Het is zo klaar. Maar je weet niet dat het heel lang duurt. Dus ik hoop voor de mensen in Libië dat het niet zo lang duurt. Maar soms duurt het heel lang. Dus je dacht, van er komt wel een einde aan de, aan de strijd. Ja, maar je denkt, ze um, komen alleen maar voor de president. Maar wat je niet beseft, is dat die president laat zich niet zo overpakken. Nee. Eh? Dus je denkt, ze komen alleen maar voor de president. En het is een beetje wat je nu ziet. Ik bedoel, als je in de nieuws leest in Libië. dan zegt je, ja, die opstandingen zijn daar. En ze moeten naar Tripoli, maar ze zijn nu nog hier... Maar wat je niet leest, is de hel om daar binnen te leven elke dag. En... Ja, dus op een goed moment, zij zoals jij moet gaan. Ben jij, ben jij alleen vertrokken? Ik ben alleen vertrokken. Niet met andere mensen? Oh ja, ja Ik ben. Het is, uh, het is een lange reis geweest. Het is een hele lange reis geweest. Hoe en... gaat zo'n reis ongeveer? <laughs> nou ja, je, je pakt alles wat je kunt pakken om verder te komen. Je pakt alles wat je kunt pakken. Ik bedoel, als je een fiets ziet, dan kom je verder. Maar ook daarin je, moet je ontzettend oppassen. ontzettend oppassen. Je kijkt er bijna nooit aan. Want uh, je wil eigenlijk, je wil onzichtbaar zijn. Onzichtbaar is het belangrijkste ding. Je wil niet gezien worden. Maar toch, ik kan niet. Uh, maar ik was zo zichtbaar omdat ik. Beroemd was. Ja. Maar hoe gaat dat? Want je wordt, er komt een moment, jij besloot, ik ga nu weg. Je pak je spulletjes in. Ga je dan uh, stiekem in een auto zitten? Of sluip je weg? Ja, je ga je naar een je vliegveld of ga je met een nee, bus? Nee, nee, vliegveld is daar lang doorheen gebombardeerd. Er komt geen vlieg, vliegtuig meer in of uit. Dus, Zo'n oorlog gebeurt heel langzaam. Dat is eerst alle voorzieningen. Dus eerst worden de vliegvelden afgesloten. Dus niemand kunnen, kan meer vertrekken. En daarna worden de wegen en allemaal geblokkeerd. Daar kan je niet meer uit. En dan um, uh, um, langzaam raak je de voedsel op. Langzaam raak de water uit. Uh, langzaam uh, begin je alleen maar doden lijken te zien. Dus het verandert continu, verandert continu. En als je moet vertrekken... Ja, eerst pak je je spullen in. En je pakt alles in wat je kunt pakken. Dus ik zag mensen die potten, pannen, uh, lepels... Maar dat wordt ook via je dood. Dat, nee. <laughs> <laughs> dat je te veel spullen bij hebt. Ja, want dan... Ja, die spullen zijn ook aantrekkelijk voor die andere Bel die jou ziet. Die wilden kijken wat voor spullen je hebt. En dat kan jouw leven kosten. Dus zelfs een kopje rijst kan jouw leven kosten. Dus zo so, veel so mogelijk neem je mee. En and, jouw um, and lot zit in de handen van mensen die die Ja... Die, uh, genade, uh, die genade Die helpen zijn. willen. Ja. Want dat vroeg ik me ook nog af. Word je daar, zijn er mensen die je helpen? Uh, zijn er mensen, smokkelaars, die zeggen... ik weet nog wel een route, ik weet nog wel een weg? Of moet je dat helemaal zelf uitdokteren? Nou, je luistert heel goed. Je luistert heel goed naar... welke kant je moet gaan... en welke kant je niet moet gaan. Je instinct werkt als een dier. En dat is één kant. Maar aan die tweede kant... Uh, ben je ook overgeleverd... Ik heb ik heb één of twee nachten gelogeerd bij een paar oeren waar ook de rebellen bij slapen. En zij hebben mij ergens verborgen in hun huis. En uh, zij hebben mij te eten gegeven. En, nou ja, en sommige VN-soldaten hebben mij ook geopend. Zo gaat het. Dit helpt jou en dat helpt jou. En... en dan ben je in Europa terechtgekomen. Ja. <laughs> Na een hele lange tocht, als ik het zo hoor. Ja. Waarom ben jij naar Europa toegegaan? Nou ja, ik heb zo gehad dat ik hier kon belanden. Dus uh, daar heb ik uh, zo voor gehad. En ik ben dankbaar aan iedereen die risico genomen hebben en dingen gedaan hebben. Het was niet van tevoren je plan om in Europa terecht te komen? Nou, het eerste plan die je hebt is ergens te in een land te belanden waar je geen kogels mag horen En waar ja. je echt kan eten, want het zijn... Heel, heel basale dingen. Je denkt aan heel basale dingen voor ik wil eten, drinken en slapen. En geen kogels horen. Dat is het enige wat je aan denkt. Um, dus dat is je ja, eerste levens. En wat dacht je dat je dat het eerste zou gaan vinden? De plaats waar je kon eten, drinken en geen kogels horen? In mijzelf, ik dacht dat over Sierra Leone. Sierra Leone. Ja. Maar... Ja, dat werd ook via Latijn ramp. <laughs> ja, want daar is ook een burgeroorlog aan de gang. Ja, ja toen die in, later wel, ja. Dus, ja. Um, maar goed, ja, dat is een um, stukje geschiedenis die ik soms... Uh, yeah. Dat is een deel van mijzelf en ik laat het ook zo zijn. Je laat het zo zijn. Je hebt het uh, voor dit uh, toneelstuk ja. wel weer helemaal terug moeten halen. Ja. Hoe was dat? Nou, kijk, als toneelspeler ben je altijd met je leven bezig. Je ja. werkt met jezelf. En, en dat is een stukje van je geschiedenis. Dus die laat je niet los. En dat gebruik je ook voor je werk. En dat gebruik je ook voor je eigen leven. Uh, om dat terug te halen... Ja, dat ging een beetje vanzelf. Maar wel ook, ook uh, pijnlijk. Maar toch is het noodzakelijk. He, dus... Waarom is het noodzakelijk? Of voor het, alleen voor het toneelstuk? Of vind je het nee, ook voor nee, jezelf voor heel jezelf, belangrijk? voor jezelf. Het is heel genezend. Het is heel genezend. En het is ook heel fijn. Ik bedoel, dan hoef je dat niet meer te ontkennen. Het is een onderdeel van jezelf. Het is een soort van uitkomen. Dit ben ik ook. Want dat, dat was iets waar je voorheen moeilijker over sprak? <tus> um, dat is... Kijk, dat hoort niet bij mijn dagelijkse leven. En soms moet ik dat ook... Parkeren om hier te kunnen functioneren. Want ja, je moet hier in allerlei settings functioneren. En dus dat is geen onderdeel van jezelf die je elke dag meeneemt. Je neemt het mee, maar je moet het parkeren. Je moet het ergens stoppen. Dus voor deze toneelstuk was het heel fijn dat ik dat niet hoef te parkeren. Dat dat die subject wordt. En dat dat ook een onderdeel wordt van mijn identiteit. En, en van wie ik ben. En, en dat ik ook dat ik dat niet meer hoef te ontkennen... als ik in mijn dagelijkse omgaan ben met mensen. En dus dat was ook heel prettig. Dus er is echt een tijd geweest dat je het, dat je het verzwegen hebt? Nou ja, dit, ik weet niet of ik het verzwegen heb... maar het doet er niet zoveel toe. Hmm. In... Je sprak er niet dagelijks over? Nee, maar dat is geen onderdeel van mijn dagelijkse leven... Maar als je in zo'n asielzoekerscentrum terechtkomt en er zitten allemaal mensen met ook hun vluchtverhalen, praat je daar dan met elkaar over? Nee, want je zit met een heel andere focus. Je, je focus is, je, wil gewoon, je maakt je druk over je nieuwe leven in Nederland. Maar voor mij, ik was heel erg. In, toen ik in dat asielzoekerscentrum zat, was ik heel erg druk bezig met. Kijken hoe ik via toneel kan spelen. Want dat is iets wat ik het meest leuk vind. Ook toen ik in de vluchtelingenkampen was in Liberia. de enige wat ik wilde doen was toneel spelen. Dus ik maakte toneelstukken ook. Ik ging proberen zoveel mogelijk te spelen. Ook in de vluchtelingenkampen Met uh, comedies, uh, eten verkopen en van alles. Omdat ja, het is heel grappig. Want voor mij is dat iets waar ik van kind af aan ken. Waar ik het leukste vond om te doen. Dus als dat ontbrak in mijn leven... zocht ik naar een manier... Om, maar goed, zocht een manier voor mij om uit de werkelijkheid te vertrekken... om in een heel andere dimensie te komen. En dus was het leuk om nu niet te vluchten meer... Hè, want toneelspillen is ook een vorm van vluchten. Maar om juist ook dat medium te gebruiken... om dat soort dingen te confronteren. Maar het was ook uit een noodzaak geboren... omdat ik hier in Nederland woon. En ik dacht, nou, nu moet ik er iets aan doen. Wij gaan daar zo meer over horen, maar het is nu half acht en het is tijd voor een overzicht van het nieuws, gelezen door Raymond Serré. Radio 1: Het NOS-journaal. In Japan zijn alle mensen uit het gebouw van kernreactor 2 bij Fukushima weggehaald. De radioactiviteit van het water in het gebouw is zo hoog dat het onverantwoordelijk is om daar mensen in te laten lopen.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 Morgen begint de dag met veel zonneschijn. Maar in de loop van de ochtend drijven er wat wolkenvelden vanuit het noorden het land binnen. De temperatuur komt uit tussen de 9 en 12 graden, bij nog steeds vrij weinig wind. Daarna op dinsdag nog overwegend droog, maar wel meer bewolking. En vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en een stuk warmer. Dit is de zondag op Radio 1. Ja, Goedemorgen, u luistert naar Dit Is De Zondag. En vandaag heb ik theatermaker Bright O. Richards bij mij aan tafel zitten. Hij is liberiaan van geboorte, maar hij vluchtte naar Nederland... tijdens het bewind van Charles Taylor. En in Nederland probeert hij de wereld te verbeteren... met het toneelstuk As I Left My Father's House. En eh, voordat, eh, voor het journaal kwam, toen spraken wij even over... hoe het was in het asielzoekerscentrum. En... Eh, ik, ik krijg dan nog net een staat van een verhaal mee... dat je al in het vluchtelingenkamp en ook laat in het asielzoekerscentrum... weer het toneelspelen hebt opgepakt. Ja. Want het beeld wat ik heb van een, van een asielzoekerscentrum... is dat er mensen zijn die de hele dag eigenlijk aan het wachten zitten. Aan ja. het wachten zijn in een ellenlange procedure... waar geen ja. eind aan lijkt te komen. En we kennen ook een heleboel verhalen van mensen die ziek worden. Ja. Uh, depressief worden in zo'n asielzoekerscentrum. Ja. Jij hebt daar geen last van gehad, of wel? Nee, ik had gewoon veel uh, plezier gehad in het Azizuka Centrum... want ik had een eigen, um, ik had een eigen handel. Ik uh, werd fotograaf. Dus ik maakte foto's van mensen. Hoe kwam, je, hoe kwam je aan een fototoestel? Ik heb um, mijn eerste geld gekregen toen in het Azizuka Centrum. Dat was 150 gulden, En daarmee heb ik een fototoestel gekocht. En ik heb toen ontdekt dat um, uh, als ik de foto's maak... en ik die, ging die... Eh, afdrukken bij een van die drooghisterijen... dat het heel goedkoop was. En dan kon ik dat verkopen in de kamp. En dan kreeg, had ik een winst van ongeveer 60 cent. Dus, 60 cent per foto? Ja, 60 cent per foto. En dat is heel veel geld als je in een Azizu centrum zit. Ja. Dus, en, dus, en daardoor had ik contact met iedereen in de kamp. En dus ik, ik verdiende genoeg geld daarmee. En met die... Winst van die foto's organiseerde ik elke weekend een talentenfeest. Talentenfeest en een bonte avond, soms en soms ook disco. En dan uh, kookte ik ook wat drank en is iedereen blij en dan maakte ik ook nog meer foto's. Ja. De, dus ik, ja, iedereen kreeg toen die tijd uh, 20 euro per week, uh, per, per week en ik verdiende 20 euro per dag en ik organiseerde feesten erbij. En, nou ja, het was heel leuk, en zo so hield ik mijzelf bezig. En, yeah. Maar door dat te doen, kreeg ik de genegenheid snel, ben ik vrijwilligerswerk aan het doen bij allerlei soort wereldmuziekfestivals en bij multiculturele dingen. En zo so so heb ik kennis gemaakt met de Nederlandse taal en met de Nederlandse bevolking. En nou ja, het was een heel prettig manier. Nog steeds yeah. is toneelspelen een van de enige middelen die ik heb. ja. Yeah. Wat Nog even, want je maakte foto's. Maar je maakte niet volgens mij gewoon een portretfotootje. Wat maak je precies voor een foto? Ik maak foto's eigenlijk over hoe mensen zichzelf zien na een tijdje. Hoe mensen, niet hoe mensen zichzelf zagen in dat kamp... maar hoe zij zichzelf zagen over vijf jaar. En hoe jaar doe je dat dan? Omdat ik de mensen vraag... Hoe nee, zij, maar, ja, maar hoe, hoe, wat voor een foto wordt dat dan? Het zijn leuke foto's. Mensen staan voor een Mercedes of voor een hele mooi huis... of in de Dam of... Allerlei plekken. Of soms zo gaan we naar de Red Light District of bij het paleis. Of, dus, nou ja, op zo'n manier. Dus mensen wilden eigenlijk... Wat wel interessant is altijd, is dat... vluchtelingen hebben echt uh, grote dromen. Uh, vluchtelingen migranten en illegale, ze hebben grote dromen. En, en voor mij, ik wilde die dromen op voor te zetten. En is dat uh, nog ooit... Je hebt ze altijd aan die mensen verkocht natuurlijk. Het is nooit een tentoonstelling geworden. Nee, nee, dat moet ik uh, misschien een keertje gaan doen. <laughs> nou ja, ja. Goed, het klinkt als een ontzettend leuk onderwerp namelijk. Uh, ja. ja, bijzonder. Maar goed, uh, uh, uh, je bent weer toneel gaan spelen. Ja. En uh, je bent in Nederland gekomen. En uiteindelijk ben je op de toneelacademie terechtgekomen in Arnhem. Ja. En ik heb gelezen dat je daarna... De Gijsbrecht van Amstel bent gaan spelen. Ja, en ik, ja. ik kan me van alles en nog wat voorstellen... wat je zou gaan spelen, maar... De Gijsbrecht, als je koud in Nederland bent... en de taal nog aan het leren bent, hoe is dat? Nou, de Gijsbrecht van Amstel is een hele leuke toneelstuk. Het gaat over, het gaat over oorlog. En ik kwam ja. uit de oorlog. Ja. En in goed, Misschien begreep ik die Nederlands niet zo goed die ik sprak... maar het gevoel begreep ik wel. Hè? En ook als ik toen... Ik heb ook daarna ook... Uh, op Roep van Zegen is... gedaan. En het is ook weer interessant, want ja... Als je uit Afrika komt, je kent inflatie. Je weet hoe. Ja, je, bepaalde thema's heb je ten lijve ervaren. Alleen die taal ben je nog niet machtig. En dat is. En, en ook hoe je die, je gevoelens moet uiten. Want een toneelspeler hier is anders dan toneelspeler in Afrika. Het is. omdat je te maken hebt met een heel ander soort publiek. Ja, wat is het verschil tussen het publiek in Afrika en in Nederland? Kijk, het publiek in Afrika. daar neemt fictie aan. Uh, feitelijkheden en fictie lopen door elkaar. Het is niet echt een grote onderscheid. Dus, um, Hoe bedoel je precies? Is het leven zo bizar? Of uh, leven mensen makkelijk in een fantasie? Heel snel in een fantasie. Dat is de fantasie? Ja, ja. heel snel. Ik bedoel, niet zozeer in die fantasie, want die, de werkelijkheid en die fantasie... is heel dik bij elkaar. is ontzettend dik bij elkaar. En dus... Mensen kunnen heel makkelijk toneelspelen zien, niet als een toneelspel, maar als een werkelijkheid. En uh, dat is. Ik denk dat een bepaalde vorm van kinderlijkheid nog vaak in die ziel zit in Afrika, vind ik. En eh, dat kinderlijkheid gaat bijna niet verloren. Uh, dus as, bijvoorbeeld als we je over Sinterklaas hebben, als je twaalf bent, dan bestaat Sinterklaas niet meer. Nee, nee. Dan zeg je van, ja, die is uh, ja, dat was gewoon een zo Maar terwijl een in Sinterklaas in Afrika bestaat altijd. Dus ja. die gaat nooit over. En je, ik bedoel, en, ook al weten mensen dat hij niet echt bestaan heeft... blijven ze wel in hem geloven. Ja, omdat we hebben niet dat lijn van nu is het niet meer zo. Dus ook als ouderen geloof je nog steeds met je kinderen... dat Sinterklaas Sinterklaas is. Dus, en daarom, is hij, daarom heeft een Sinterklaas nooit een gezicht. Ja, ik probeer het weer om te begrijpen. Maar <laughs> überhaupt dat er Sinterklaas is in Liberia. Nee, nee het is geen maar maar ik, een ik, een ik, Sinterklaas. Maar een soort Sinterklaasachtig uh, figuur. Ja, ja. ja. Dus, dus de geestelijke dimensie en die natuurlijke dimensie gaat samen. Ja. Die gaat samen de hele tijd. Dus. Dus, en dat is een interessante fenomeen die je, die je goed gebruik van maakt als toneelspeler. Maar dan kom je in Nederland. En wat is dan, wat is dan typisch Nederlands aan het publiek? Het is jammer dat we in Nederland dat die, die mythische kant, of de rituele kant van het bestaan of van het spelen, dat dat steeds meer verdwijnt. He? En daardoor kunnen we zeggen van ja, de geestelijke dimensie is. Daardoor kunnen we ook vragen stellen over die geestelijke dimensie. En die mis je in de Nederlandse toneelstukken? Ja, in de Nederlandse toneelstukken, maar soms ook in de samenleving. Eh, dus kijk, ik, ik, ik, het is heel grappig, want ik weet nog toen ik als kind was... Als, als iemand, als je gaat stelen of je doet iets verkeerd... dan ben je niet bang als die mensen zeggen van ze brengen je ja, voor de rechter. Daar ben je niet bang voor. Maar als ze zeggen van nou, je, je, je krijgt een vloek op je, dan ben je bang. Dus je bent bang voor een vloek, maar niet voor de rechter. Ja, ja. Dus het is veel religieuzer en spiritueler. Ja, natuurlijk. Want ja. Dat, is, dat, is de dimensie. dat is de dimensie. Het is alleen jammer ook dat in zo'n oorlog wordt daar ook misbruik van gemaakt. Hè? Dus in de oorlog zie je vaak ook dat de rebellenleiders heel goed misbruik van gemaakt. Daardoor, kijk, zo'n verhaal die ik vertel, dat die jongen dan denkt van nou als ik hem doodschiet en de bloed raakt mij, dan ga ik dood. Ja. En dat is voorkomen bizar. Als je vanuit een westerse gedachtegoed, is dat voorkomen bizar. Want ja, je weet, ja, als je iemand schiet... gaat geen kogel keren. Nee, ja. nee. En als je bloed jou raakt, ja, dat is normaal. Maar vanuit dat... dat andere geestelijke dimensie is... Gelooft die andere er werkelijk dat in. En, en dat wordt ook misbruik van gemaakt... in zo'n oorlog. Maar tegelijkertijd vind ik dat... gedeelte jammer dat we dat niet meer hebben dat dat steeds meer verdwijnt oude de samenleving. En dat zie je in alles. Dat, het wordt zo kninig, soms zo soms, zo kieuw. En dat is jammer, dat is triest. Ja. Dus je mist een beetje, een beetje de verbeelding. Nog even over... over, over ook, dat... ook, ook de bezilling en de zingeving. Bezilling en zingeving. Ja. Nog heel even over iets heel praktisch. Want uh, in onze voorbereiding kwamen wij op een, op een bijzonder fragment... hoe jij Nederlands taal probeert eigen te maken. Dat is ze ja. een keer op televisie uitgezonden. Ja, en terug. Ja. Vanaf de dag dat ik je ontmoette... ben ik een vreemdeling geworden. Een zwerver. Ja, kan je bij die W iets meer spanning in je lippen? Zwerver. Een zwerver. Het is moeilijk met die twee r's hè? Zwerver. Een ja, zwerver. Ja, bij die laatste hoef je niet te veel kracht te geven, hoor. Een zwerver. Um, doen we het me even in het midden dat van een woord. Ik heb slecht Nederlands geleerd van de straat. <laughs> <laughs> Wat ook nog een vraag voor mij was, als je nou zo'n stuk speelt... Hè, ja. uh, als de Gijsbrecht van Amstel of Op Hoop van Zegen... over de ja. uitbuiting van, uh, van vissers in Scheveningen... Uh, is zijn dat de, de manieren om te integreren in Nederland? Dit soort ja. toneelstukken? Oh ja. Ja, ja, ja. Niet alleen vanwege de taal die je nee, zelf eigen nee, nee, moet nee, maken. Nee, maar het is, echt, het is echt, ik zou dat aanraden. Ik zou elke minister van integratie zeggen, zorg dat die mensen gaan toneel spelen. Het is zo makkelijk. Ik bedoel, de integratie gaat veel sneller dan je denkt. Want um, je hebt een heel andere interactie. Je hebt een inhoudelijke verbinding en je kan gewoon heel makkelijk in dialoog komen. Uh, dus... Maar gaat het dan alleen om het praten? Nee, nee, nee, nee, want het is een wereld. Het is een wereld. En dat wereld, dat is wat jullie gaan uitwisselen. Uh, je, het, is een gevoel, het is een gevoelswereld die je uitwisselt met elkaar. Als toneelspeler, als een energie. Ja. Dus, um, het... Maar waar ik naar, naar een beetje naar op zoek ben, zo'n... Zo Verhaal is de Gijsbrecht van Aamstel. Ja. Er zullen, bedoel, op, op school krijgen wij dat als les, de eerste zinnen van, van, van de Gijsbrecht van Aamstel, moeten we, moeten we leren. Maar ja. de rest van je leven doe je er misschien niet eens zo heel erg veel meer mee. Ja. Maar waarom uh, is dat stuk nou zo belangrijk? Is dat, of, nou, het is een vraag eigenlijk, is dat een belangrijk stuk? Um, ja, volgens mijn docenten van de toneelschool was het heel belangrijk dat ik dat kende, ja, ja. Als omdat ik hier. Een leven wilden gaan bouwen als toneelspeler. Dus ik denk dat zij deels ook zochten. het was een experiment ook van die toneelschool. Want ik was ja, de eerste Afrikaan die ze aannamen yeah. op zo'n school. En, yeah. en dat dus zij waren ook aan het uitzoeken hoe moeten we de jonge klaarstopen voor de Nederlandse markt. En, ja, hoe, hoe doen we dat? Ik bedoel, het was een experiment die we daarin samen zaten. En, maar ik vond het wel echt leuk. En nog steeds heel leuk om. Uh, Nederlandstalige stukken te spelen. Omdat daardoor niet ik de gevoelswereld van Nederland kennen. En het is heel belangrijk. Want als je de gevoelswereld van de samenleving niet kent. Dan is het heel moeilijk om echt uh, in interactie met de mensen te kunnen gaan. When peace like a river my way. And sorrows like sea billows roll Whatever my lot Thou hast taught me to say It is well It is well with my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 When my faith shall be aside The clouds be rolled back as a scroll The trumpet shall sound And the light shall so Daniel Martin Moore met It is Well with My Soul. En wat mensen op de radio niet kunnen horen, maar ik gelukkig wel heb kunnen zien, is dat Bright het liedje mee zat te zingen. Jij kent het nummer? Ja, ik ken het van Trouwens. Ik ken het van Liberia. Het is zo prachtig genomen. En uh, het dit bij. Ik moest even via mijn ziel ging terug naar uh, onze kijkdienst in Liberia. En als. Dit, dit lied wordt gezongen... dan zie je mijn oma's generatie beginnen te schrijven. Oh, yes, mijn zoon. Oh, yes, zing het. Oh, yes, it is well. En, nou ja, dat is... Dat uitbundigheid, dat uitbundigheid... De, je laten gaan... Ja. Ik vind dat soms jammer als ik soms hier naar de kerk ga... dat mensen... dat, dat ze dat niet toelaten. Wat? Dat Dat het bijna... Ja, dat ze dat niet toelaten. Waarom denk je dat dat zo is? Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar het is... Misschien houden we... Uh, een op de grond. We proberen kei op de grond te houden. Uh, dus we hebben een spreekwoord in Afrika... dat als je krabben in een emmer laat... en je gaat op reis en je komt terug... dan zijn ze allemaal nog steeds daar. Want als die een probeert naar, naar boven te klimmen... dan draagt de ander naar beneden. En uh, dat is... Ik denk dat het soms zo gebeurt. Terwijl... Um, nou ja, wat ik heb meegemaakt als kind eh, in de kerk in Liberia... is dat als zo'n lied wordt gezongen, dan begint iedereen te schreeuwen. En, te, dus, en omdat dat mag, het wordt niet gezien als een soort aanstellerij. Dan is het zo, dan kan de andere ook mee. Degene die niet durft, kan ook mee. Dus dat, ja, dat, expressie, dat expressie die helemaal kunnen laten gaan... Ja, dat mis ik soms. Je hebt een, uh, een toneelstuk nu yeah. dat, uh, dat loopt al een tijdje. Volgende yeah. week speel je dat in de Nieuwe Kerk in yeah. Amsterdam. Yeah. As I Left My Father's House. Dat yeah. het zijn drie vluchtverhalen yeah. en het zijn de drie wereldgodsdiensten. Yeah. Zijn het de vluchten van de hoofdpersonen in die wereldgodsdiensten? Hoe moet ik dat zien? Er zijn drie vluchtverhalen voor een christen, een moslim en een jood. De christen ben ik. Ik ben opgegroeid met christendom en animisme. Uh, wat, de, wat is animisme? Animisme is het geloof in natuurgoorden. Uh, Dan moet je zo zien. Alles heeft een god, net als in de Grieken. Zon, regen, uh, alles heeft een god. Um... Ja, daar komen we straks nog wel even op terug. Ja. Want we, we waren bezig met de vluchtverhaal. Het he? ja. tweede is een moslimverhaal uh, van een vriend van mij die ik heb uitgelegd. En de derde is een Joods verhaal van een ja. Joodse man die als kind moet onderduiken bij een christelijk gezin en op zijn viertigste. Uh, op zijn tiende achterkomt dat hij Joods is en op zijn ste echt Joods is geworden. Dus die drie verhalen is een beetje parallel met het verhaal van Moses. De Joodse verhaal is bijna een soort verhaal van Moses ook, die ook, ook moest opgroeien in, in, in het huis van Pharaoh als een Egyptische kind. En later achterkomt dat hij niet een Egyptische kind is, maar een Joodse kind. En een tijdje nodig had om dat Joodse identiteit te accepteren. Die moslimverhaal loopt parallel met het verhaal van Mohammed, die ook moest vluchten van Mecca naar Medina. En in Medina afhankelijk was van anderen, voornamelijk ook de christenen en de Joden, om hem ook te beschermen in het begin. Um, en ook, nou ja, het verhaal van christendom is ook geïnspireerd van die hele. Jezus leven was voortdurend bedreigd. De baby Jezus moest vluchten naar Egypte. En die, als je de Bijbel leest, zie je, dan weet hij ook een tijdje naar Ghanineë... en dan kwam hij niet aan deze plekken meer toe. Dus ik was geïnspireerd door die vluchtverhalen... zoals die ook voortkomt in de godsdiensten. En ik was geïnspireerd ook door het bidden... om, eh, om dit stuk te kunnen schrijven. Omdat voor mij... het bidden is een van de meest intieme momenten in het leven... En, en ik merk nu in de huidige samenleving die enige momenten van echte kwetsbaarheid en intimiteit is. Als mensen voor die psycholoog zijn, dan pas kunnen ze kwetsbaar zijn. Voor mij het bieden, zoals ik dat ook ken van de Afrikaanse samenleving, is een moment waarin je volledig houdt aan God. Waarin je uh, geen schaamte meer is. En, en dus dat is. Dus alles was geïnspireerd door dat moment uh, in dat Hannah in die tempel was om te bieden dat hij graag een kind wilde, de moeder van Samuel. En dat hij zo aan het bieden was in de tempel. Dat is jouw inspiratie voor dit stuk geweest, dat ja. verhaal? Ja. een voor, van voor mijn grote inspiratiepunten voor dit stuk, dus van die drie vluchtverhalen, maar in die expressie was het geïnspireerd door dat moment van Hannah die in de tempel kwam en die zo zat te bieden dat die de profeet dacht van nou, je bent dronken. Maar die was dronken van verdriet. Die was dronken van pijn. Die kon er niet meer aan. Die wil, zij wilden een grote verandering. En daardoor zei die profeet ook van nou, goed, als, als, als, als er zo so is... Uh, nou ja, de, <laughs> het wordt wel gehoord wat dit is. Ja. <laughs> maar is die, want, want, ik probeer dat ook te, te, te vatten van die, uh, die vlucht. Hè? Waarom is dat nou het, uh, het beginpunt van dit stuk geworden? Want je, je zegt enerzijds dat gebed, maar ja. waarom die vlucht? Omdat in die vlucht is niets anders waar je op kan steunen dan dat gebed. Alles fout uit elkaar. Alles. Er is geen houvast meer nergens te vinden. Nergens. Niet bij vrienden, niet bij familie. Niet in je netwerk, niet in je contact. Je bent volledig overgeleverd aan... Aan... Um. De nee, overlevingsdrang waar je het over had. Het lood, God, hoe je het mag noemen. Want hij is niks meer. Echt, in de momenten, op het moment waarin je de dood confronteert... dat is een soort moment van waarheid. En dat, de vlucht brengt je heel dik bij dat moment. Je hebt een heleboel vluchtelingen ook weer gesproken. Uh, ja. Al ter voorbereiding van het ja. stuk. Hoe, hoe was dat voor jou? Um, nou ja, het is... Ik denk opnieuw uh, als ik met de vluchtelingen praat, het is ook een erkenning. Het is een feest van erkenning en het is een feest van tranen. De, ik denk de feest van erkenning is ook de feest van tranen en het is ook uh, een feest dat we mogen zijn, dat we niet, we moeten ons niet, uh, dat dat het voorkomen oké okay is dat we dat wond dragen met ons en uh, dus ik merk ook daarin, ik heb ook heel veel met Nederlandse soldaten. Dus op een of andere manier merk ik dat ik, mijn beste vrienden in Nederland zijn... of veel oudere mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt... of hun kinderen, de eerste en de tweede generatie daarvoor. Of soms ook Nederlandse ex-militairen die in andere landen hebben gediend... Uh, en die dan terugkomen naar Nederland. Ook zij voelen ze zich als vreemdelingen in Nederland, als vluchtelingen omdat ze hun verhalen niet kwijt kunnen. He, omdat soms in de huidige samenleving... zijn er weinig ruimte voor mensen... om in het openbaar of in allerlei plekken... om verhalen kwijt te kunnen. En dus... als ik met de mensen dan praat... in voorbereiding op de stuk... of naar aanleiding van de stuk... dan valt er ook een soort muur weg. En, en dat is wat ik merk... als ik de stuk speel in de moskeeën... of in kerken of in synagogen, dat de muren wegvallen. En ook dat we dan een kijk kunnen zien en zeggen... van nou, wat ik zoek via mijn geloof, zoek jij misschien ook via jouw geloof. Daar gaat het niet meer over een waarheid... maar over die vertrusting, die houvast die we daarin vinden. Is en, dat wat jij wil bereiken met, uh, met dit stuk? Is dit wat jij de wereld wil vertellen? Ja, ik wil de wereld op een andere manier naar religie laten kijken. Omdat ik merk ook... en ook ik wil ook dat religies religie opnieuw naar zichzelf opnieuw kijken via dit stuk. In de zin dat ik denk van... op dit moment gaat het niet zoveel meer over kwetsbaarheid... maar over instituties, over markten, over principes. Terwijl voor mij gaat het over kwetsbaarheid. Het gaat over genezing, het gaat over hoop. Het gaat over van alles die veel verder gaat... dan de begrenzing die we daarop leggen op dit moment. Dus dat is een van de dingen, dat ik merk van... In de rijkdom van religie gebruiken we nu alleen maar om elkaar af te scheiden. Om muren te bouwen. Om elkaar af te maken. Ik vind het triest. Ik vind het jammer. Ik vind het zonde. Want daar is hij veel te mooi voor. Te en heb je het doel dat je, heb je, heb je idee dat je dat doel bereikt? Oh, jawel. Jawel. Ik, eh, ik ben zo blij om te zien dat eh, in een synagoge, in een kerk, in een moskee... dat we naar verhalen kunnen luisteren. En dat we eh, open kunnen zijn voor... Er kijkt weer Dat ben ik heel blij om dat te zien. Ik ben blij om dat te zien gebeuren. Bright, ik wil je ontzettend bedanken voor dit uh, mooie gesprek. Als je dit gesprek wilt uh, terugluisteren, dan kunt u naar onze website gaan. Dat is eo.nl. Dit is de zondag. En straks na acht uur op deze zender is vroege vogels weer uh, de dienst. Menno Bentveld, waar ga jij het vandaag over hebben? Goedemorgen. Alles wordt hier buiten in Straveland in gereedheid gebracht... voor een bomenproef. Hier buiten bij het kapitaal staat een geweldige rode beuk. Gaat het niet zo goed mee en die moet onderzocht worden. Hij krijgt onder andere een echoproef, dus hij wordt doorgemeten als een, een zwangere vrouw. We gaan naar het Nederlands kampioenschap Heggevlechten. Een 2000 jaar oud ambacht dat sinds enige jaren weer in opkomst is. En we gaan naar Groenland, waar veel chemisch, van ons chemisch afval, DDT-pesticiden, terechtkomen... en mens en dier langzaam vergiftigen. Dus aandacht ook daarvoor. En natuurlijk onze vaste rubrieken tuinreservaten en rotbeesten en zo. Daar kun je op stemmen. Mooi, men, mooi en mooi. interessant nieuws. Chemisch afval en heggevlechten, dames en heren. Vroege vogels, nationaal.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 Slavenarbeid in Spaanse kassen. Hoe illegale Afrikaanse immigranten worden uitgebuit... voor goedkope paprika's en komkommers in onze supermarkten. Dat en meer vanavond om kwart over tien bij Brandpunt op Nederland 2. Doe de check op localwarming.nl en maak kans op 2500 euro aan isolatie. Hij is ook iemand die vaak grote dingen niet kan overzien. Iets als een kamer opruimen of zo...